Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje is ook een corona-onderzoek. Vijfduizend voetbalsupporters mogen als proef op de tribune zitten. En over een uurtje moet het Nederlands elftal aan de bak in de Johan Cruijff Arena tegen Letland. Jan uit Goes in Zeeland is één van de gelukkigen. Eigenlijk superblij, want de laatste wedstrijd die ik gezien heb in het stadion is in november 2019. Dus er zit een hele... Nou, een zwarte oranje periode tussen natuurlijk. Jan kan zijn oranje pak hier dus weer bij pakken. En ook nog een schoon ondergoed en een tandenborstel. Want door de avondklok kan hij na het avondje voetbal niet meer terug naar Zeeland. Nou, we slapen gewoon in Amsterdam in een hotel. Het is niet anders. En kijken of we het daar nog een beetje gezellig kunnen maken na de wedstrijd. Twee slepers van Boskalis zijn onderweg naar het schip dat het Suezkanaal blokkeert. Ze hopen begin volgende week aan te komen. Mocht het deze zware jongens niet lukken om de Ever Given weg te trekken, dan wordt waarschijnlijk geprobeerd om de lading van het megaschip te verlichten. Eindhoven heeft een groot afvalprobleem. Het aantal dumpingen bij ondergrondse containers rijst de pan uit. Alleen al dit jaar kwamen er 7000 meldingen binnen bij de gemeente. De overlast is veel groter dan in andere Brabantse steden, zegt Nicole. Die een keer wat zag bewegen in de etalage van haar lingeriezaak. En Er waren dus allemaal vliegen en toen liepen een spoor maaien van uh, het afval onder mijn deur. Want die deur is zo'n stukje omhoog hier naar binnen. De gemeente gaat nu proberen om afvaldumpers op heterdaad te betrappen. Een foutje bedankt. Restaurants zouden eigenlijk pas maandag horen of ze Michelin sterren krijgen. Maar dat is per ongeluk vandaag al in de Michelin app te zien. Daardoor weten acht restaurants in Nederland, die er nu nog geen één hebben, dat ze een ster krijgen. Deze chef in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja, hoe mooi is dat? Dat zou dan eigenlijk maandag bekend worden. Dat past eigenlijk wel bij zo'n debiel jaar, toch? Dat dat dan ook niet gaat zoals het hoort. En het nieuwe normaal is niet normaal. Dit is dus ook niet normaal. En dat je dat... Dat je die ster krijgt, is ook niet normaal, toch? Het waren het afgelopen jaar vooral afhaalmaaltijden. Maar dat kan dus ook op sterniveau. Dit is de mensen die vandaag besteld hebben. Hier hebben de eerste Michelin waardig diner in een bak hier. Of er ook restaurants zijn die sterren verliezen, is nog niet te zien. En dan nog het weer vanavond droog. Morgen veel bewolking, vooral in de middag. In de noordelijke helft van het land nog wat regen. Tussen de 10 en 14 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met het zwemmen... en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze... ja, Romy, kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. Of je nu alleen bent, of juist samen... door het coronavirus is het begrijpelijk als je somber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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Ik heb er lang in geloofd, maar het sprookje kwam niet uit. Ik deed alles voor jou, je hebt het zelf verbraakt. Ik wil niet nemen, dat kan toch niemand aan Voor mij staat het vast, ja, van mij mag je gaan Waar ik van hou, ik heb veel liever deze pijn. Na nog geen dag meer bij jou te zijn. Het beloofde zoveel, ik was zo gek op jou. Ik wil niet vechten met degene waar ik van hou. Nee, ik ga niet huilen, al dreigt er soms een traan. Ik ga ook niets meer redden, nee, het is beter om te gaan. I'm Met jou te zijn. Dat was hij dan. Ik zou zeggen een hele goedemiddag. En hier is hij weer ondergetekende Fred Heij... bij ZFM Zandvoort. En dat op die 106.904.5 op de kabel. En natuurlijk DAB plus 6A. En ja. Hey. Oh, ook nog kanaal digitaal. Natuurlijk. Kanaal 40. We gaan lekker verder. En uh, ja, verzoekje aanvragen uh, mag ook. Ja, en dat, uh, dat, dat kun je doen... Als je naar www.zfmartiesten.nl gaat... dan kan je daar een, een mailtje sturen. Zij zeggen nogmaals, welkom, goedemiddag. Mijn jonge toch, daar zit je dan... in ieder van kind naar jongeman... en elk meisjes hart kan stelen... Ik zie dat jij je vleugels spreidt, op zoek weer naar wat vastigheid, om zo je leven mee te delen. Als je straks dat meisje vindt, en het leven echt begint, denk dan even aan mijn woorden. Want de liefde die is teer, dus vertel ik hier nu weer, wat ik ooit van mijn vader hoorde. Zij moet weten wat je voelt, wat je met je kus bedoelt. Pak haar hand, kijk in haar ogen. Strijk haar teder door haar en sta altijd voor haar klaar. Voor wie het weet is ze gevlogen. Zij moet weten wat je daagt, dat je smelt wanneer ze lacht. Laat de liefde voor haar En je geluk zal verder groeien. Ik weet het zelf maar al te goed, dat ik je moeder heb ontmoet. Zij is de liefde van mijn leven. Ik koester elk moment Dat jij ook in ons leven bent Ze dus heeft me jou al zo'n gegeven Ik geniet van elke dag Dat ik met haar leven mag Het is niet vanzelfsprekend Ik hoop dat jij de liefde vindt Wordt zij de moeder van jouw kind En voor jou net zoveel betekent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 En je geluk zal verder groeien. Eh, laat haar weten, lekker hoor. Eh, ja, wat hebben we nog meer op het programma? We hebben op het programma Marco Bossato, Rolf Sanchez en John Eubank. En een moment. Blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainment voor jou met ondergetekende Fred. Hij vanaf uh, de tolweg 10A in Zandvoort. Sato en Rol Sanchez samen met John Eubank in één moment. Heerlijk nummer hier bij ZFM, De lekkerste muziek hoor je hier natuurlijk. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken. Rol Sanchez. En El Universo. Rolf Sanchez. Sanchez. Te haya sido, no te puedo sacar ya de mi mente. Y duele mucho más que no contestes. Te juro que esta vez estoy arrepentido. Y hoy lo no decidí, que voy detrás de ti. Es que cualquier cosa yo puedo hacer, menos perderte. Si tot algo te Nun kan voor mijn intentie om las Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, Ik ben perdido in este mundo jolido. No puedo ni creer que haya sido. Rolf Sanchez. No te puedo. El Universo. Tja de mi mente. CFM Entertainment Video tot de klokjes van 7 uur. En we gaan naar Xerxes na serie. Een duivel in haar ogen. MUZIEK Wanneer? doet alles op haar eigen manier, komt zij te filmen misschien. Zonder dat je door waner dat je Ik wilde naar Roger Rista. Zo is het? Dat is de, de, de titel. De titel, ja. En we gaan er snel helemaal aan. En uh, ja, zij zijn blijven slapen. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik aan hetzelfde aan? Casual, ziek of stad hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te maar... Wil gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar me? Van twee wil ik weer. Kom ik nog thuis?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 Yeah Ik blijf hier slapen. Nou, ik blijf hier niet slapen, hoor. ik blijf hier in jouw kamer. Want, uh, ja... Mijn ondergoed, mijn tandenborst, een luchtje en mijn lade, Want ik slaap hier vast. Want Gerard Joling die zegt uh, van... Uh, nou, ga nog, niet, uh, ga nog niet naar huis. Nee, blijf nog even. Tot 7 uur entertainer voor de kleur niet van je ogen. Maar het haar, dat staat je goed. Hoe is de avond dan gelopen? Niet dat het er echt toe doet. De vloer die draagt al onze kleren. En het kussen jouw gezicht. Ik had je naam wel moeten leren. Want ik draag inmiddels niks. Echt durven dromen, maar mijn shirt die staat je goed. Laat die avond nu maar komen, ik zie de liefde tegemoet. Ik ben normaal niet van de woorden, ze zijn nooit echt naar mijn zin. Er zal geen spreekwoord bij jou passen, want zelfs een sprookje is te min. Oh, oh, oh, oh, oh. wat gaan we nu doen, wat gaan we nu doen? Ik ga nog niet naar huis, hoor. Ik blijf nog even lekker. Zo direct een uh, plaat. Uh, ja, twee weken geleden was hij hier in, uh, in de studio aanwezig. Deze hier. Uit het uh, mooie Noord-Hollandse... Uh, uh, ja, hoe heet dat ook weer? In ieder geval bij Alkmaar daar ook. En uh, ja, als je daar een, een, korte, een verkorte compilatie van... Uh, ja, hoe het was eigenlijk hier in de studio en uh, welke muziek dat ze maken. Ik ga er in ieder geval een van draaien. Maar je kan het in ieder geval op YouTube uh, ook uh, bekijken. Uh, klik eventjes op uh, ZFM uh, Zandvoort. En dan Grace hier. Gier. Dan, uh, dan kan je daar eventjes, uh, ja, eigenlijk uh, een klein half uurtje kijken als het goed is. Uh, en uh, ja, we gaan er gewoon een eentje in draaien. Kero. En dat soort muziek wordt natuurlijk ook op de woensdag tussen 10 en 12 gedraaid, natuurlijk. Bij uh, The Sea of Love hier bij CFM Zandvoort. Siento, siendo el mismo cielo Mi canción, zien dat er nog jongere rondjes zitten. Tuurlijk, En als je te wilt, dan je was het. Ja, nabij bij Alkmaar. En eh, de hier was dit. En ze hadden het over. Kero. We gaan eh, naar Anouk. Anouk en eh, die zingt. Eh, ik mis je. Ja. Ja, dat heb je wel eens. En tot ene uur. Tot klokjes van zeven uur. Vrij met mij. Het is al veel te lang geleden. Kijk naar mij. Ik alles geven, want ik mis je. Ja, ja, I do. Baby, hou me vast. Het is al veel te lang geleden. Want je hoort bij mij, je zou het haast vergeten. Ja, ik van André Visser en die uh, wilde eigenlijk een, een kinderplaatje horen of dat uh, kon. Dat is mogelijk natuurlijk en uh, dat was allemaal, voor, ja tenminste dat is voor kleine Sam, Ja, net zes maanden geweest en uh, ja we gaan hem draaien hoor. Maya, de Maya dans Maya erbij Blijf erbij tot 7 uur. Entertainer voor jou. grote bijenfeest is iedereen paraat Willy komt er aangeschafd, hij was bijna te laat Er klinkt muziek de hele nacht van onze bijenband Flips laat de maat uit volle macht, hij is de dirigent En dan roept Ja, Grijp nu snel je kans van toe en Shoebidee voor mij Vraag door André. André Vissen. Voor kleine stem. Maya erbij in de Maya-dans. Alles kan. Wil je een verzoekplaatje aanvragen? Ga dan lekker naar zfmartiesten.nl en stuur even een mailtje. Bel hem ook naar de studio natuurlijk. En uh, ja, hey, hey, een lekker plaatje ook wel. Ja, uh, wat gaan we doen? We gaan scheiden. Nee, nog niet. Wij niet hoor. 7 uur pas, blijf erbij. Willem Bart.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 Ik wil niet schrijven. niet schrijven, Zo, dat was dan Willem Bart en uh, had het over scheiden. We gaan zo bellen en uh, ja, eerst nog even dit. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio gmail.com. And a new generation, The more you cover, Jerusalem out. cover 2021 en dat hier bij CFM vanaf de tolweg uh, 10a in uh, Zandvoort en ja ik heb haar aan de telefoon want uh, zij zong ooit is van jij alleen bezorgde mij duizend bange nachten dus uh, ja vandaar laat ik je gaan toch? nee joh, niet ik ah. zal ah. gaan ik <laughs> blijven praten <laughs> <laughs> Femke Hengeveld dames en heren Hey Femke, een hey. ja, middag. Ja, goedemiddag is het nog, hè? Ja, het is nog, het is ja. nog middag, inderdaad. Ja, ik moet nog eventjes. Uh, uh, toch nog, uh, ja. Ik ben nog niet zo gek lang weer terug in de oude tijd, natuurlijk, van vijf uh, tot zeven. Dus uh, ja. Omschakeling nog? Ja, die, die omschakeling, omschakeling het zit er nog niet helemaal in. Maar goed, we, we hebben natuurlijk uh, een goed jaar, uh, uh, ja, eventjes uh, moeten uh, veranderen van tijd ja, ja dat, uh, Maar goed, uh, ja, we zijn weer terug ben in ik ieder geval. weer bijna in ieder geval. Ja, toch? Ja, zeker. Hartstikke gezellig. Ja. Hey, en hoe is het met jou verder? Ja, het gaat zo'n gangetje. Ik uh, ben onlangs, uh, ja, ik, ik moet het toch weer doen met de coronacrisis. Hè, ja, ja. Uh, toch nog wel lekker uh, bezig geweest. Uh, nog lekker de studio ingeweest. En nog voor andere artiesten nog uh, nummertjes kunnen... Uh, ...inzingen voor de backing vocals... Ja. ...en nog sportjes kunnen maken. Dus ik ben heel blij dat ik dat gewoon nog daarnaast heb kunnen doen. En, uh, en natuurlijk... ...en niet te vergeten... ...ja, gewoon singles nog op kunnen maken. Dus uh, ja, dat, dat is, dat is wel, ja... ...dat is wel een beetje positief... ...waar je dan aan blijft hangen dan, hè? Ja, ja en, uh, en dan ook de titel van... hey. Ja, hé. Hey. Hey. Dat, dat, dat was krachtig. Ja, dat is een nieuwe single dus van jou. En uh, ja. Ja, die is ook te, te bezichten op, op YouTube natuurlijk. dan kunnen de mensen eventjes een, een, een duimpje geven. Een leuke, vrolijke ja, clip. Ze moeten wel even kijken. Ze moeten ja. wel even, uh, even kijken hoe inderdaad de clip eruit ziet. En uh, kijk, het is dan natuurlijk allemaal... Ik had hele grote plannen. Ik dacht, het zal tegen die tijd alweer een beetje allemaal opengaan. De musea's ja. en zo. Ja. Maar goed, dat is allemaal... Uh, ja, allemaal ja. Niet, uh, niet zo uh, gegaan. Dus uh, we hebben het uh, een beetje moeten aanpassen, maar ik vind dat het uh, nog steeds uh, het nummer goed uh, bijdraagt. Het is een vrolijke clip. En als mensen ja. het natuurlijk willen zien, kunnen ze even kijken op, uh, op YouTube. Oftewel, ja, we kennen de socials. Ja, ja want uh, kunnen ze daar ook een reactie op geven Of uh, heb je dat uh, afgedicht? Oké. Okay. Tuurlijk. Ik wil zo graag willen weten wat mensen ervan vinden. Dat is altijd leuk om te horen. Ja, nou even lekker een duimpje. Ja, als je er niks aan vindt, mag het ook. Maar wel op een normale ja, manier natuurlijk. Zeggen? Mag je het ook zeggen? Ja, ja, iedereen heeft ook zijn eigen mening, toch? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, daar gaat het om hè? Daar, daar is het ja. voor, eh, je kan een reactie geven, maar wel op een normale manier. Laat ik het zo zeggen. vind ik ook. Ja. Ik heb het helemaal mee eens. Hé, hey, en uh, wat, wat, wat, heb jij nog wat op de plank leggen? Uh, wat, wat je denkt van nou, uh, hè, ondanks deze tijd. Uh, ja, we, we gaan in ieder geval wel de goede kant op, zeg maar. Ja. En ja, hopen we, we gaan dus gaan van de zomer van te kunnen genieten. Wat zei je Ja, ik zeg, we zien licht aan het einde van de tunnel. Als het goed is. Hè? Als ja. Het goed ja, ja, ja. Daar gaan we wel vanuit. uit. Ja. En we blijven positief. Ja. Toch? Ja, ja. ja nee, dat is helemaal zo. Maar dat, dat, dat is ook de nieuwe. Kijk, de, de nieuwe single, hey. hey dat is ook ja. eigenlijk wel gebaseerd om, uh, ja, om mensen een beetje die positiviteit terug, uh, terug te geven. Want uh, na, na een jaar uh, uh, ja, daar heeft iedereen helemaal een beetje naar rennen gezeten, een beetje in zak en as. En ik wil ze gewoon graag meenemen. Uh, uh, gewoon die positiviteit. En uh, weet je, er dus ligt aan het eind van de tunnel nieuwe doelen stellen, kijken naar wat er gaat komen en niet meer kijken naar wat er geweest is. Nee. Um, uh, ja, dat, dat is, daar, gaat, daar gaat het nu eigenlijk over. Dat je iemand die positiviteit wil teruggeven in plaats van te blijven hangen in het negatieve. Ja, gewoon, hey jij! <laughs> ja, zo, hey! hey jij! <laughs> je mag te lezen. Ja ja. Oh, oh, <laughs> oh, ja. ja, ik, je ik, ik, ik, ik, ik moet dan altijd gelijk aan het plaatje denken van Billy Ocean. Hey, you, get into my car. Ja. Who, me? Yes, you. Ja, inderdaad, ja. Ja, een beetje uit de jaren tachtig. beetje uit de Nou ja, ja dat, dat komt bij mij dan weer, uh, ja, uh, oude ouwe, ouwe rotsen uh, in de muziek, laat ik het zo zeggen. Hey, nee, maar nou, helemaal niet. <laughs> nou maar goed, de, de jaren tachtig, ik bedoel, was ook heerlijk, uh, heerlijke muziek. Daar, ja, zeker, ja. Ik, ik ging heel veel uit de jaren tachtig. Dus. Ja. Ja, we hebben pas nog wat leuke, leuke jaren tachtig zender, Radio 10 natuurlijk, collega's. Ja, die hebben de 810 gehad. Ik weet niet of je dat meegekregen, maar. Ja, heb ik meegekregen inderdaad. Dus ja. ja, heerlijke muziek komt daar voorbij in ieder geval. Zeker. En als je van de jaren tachtig houdt, dan moet je daar inderdaad een beetje op afstemmen. Ja, klopt. Maar nu moeten ze eventjes afstemmen natuurlijk op ZFM uh, Zandvoort. Ook, ook gewoon wereldwijd te beluisteren als je een computer hebt of uh, een mobieltje, de app. Uh, overal kan je meeluisteren, dus er is, is geen op. enkel geen excuus geen ex meer. Geen excuus? Nee, inderdaad. Niet luisteren. Nee. Hey, uh, maar had je... Uh, sorry, want, uh, had je nog wat nieuws op de plank leggen voor de, voor de zomer, zei je dat nou? Voor de aankomende tijd? Ja? Nou, ja, want er komen sowieso nog twee singles aan. Ja. In ieder geval, die, die staan al in de planning. En uh, uh, misschien wellicht nog een derde, maar uh, hou me er niet aan vast. In ieder geval uh, gaan er nog, uh, gewoon, uh, nog twee komen dit jaar. Dus uh, ja, veel, uh, uh, ja, ik ben gewoon nog lekker bezig. En misschien is het ja. ook wel leuk om te vertellen, want dat zullen niet alle lijstchaars nog weten. Is dat ik vanaf januari getekend heb bij Toekomst Music. Okay. En uh, Toekomst Music is het label van uh, White Villa van John Virne en uh, daar zitten onder andere Wesley Kleij, Frank van Etten, Rachel Colt, Quincy, nou, noem dat. Ja, allemaal bekende namen in ieder geval. Allemaal bekende ja. namen. En uh, nou ja, ik vind het hartstikke leuk, omdat ik, dat ik daar uh, uh, ja, mag aan ja, mag deelnemen. De, ja, het mogen tekenen de aankomende twee ja. jaar in die samenwerking niet aangaan. En uh, daarom uh, hebben we er ook voor gekozen om gewoon lekker door te stoten en Femke en het al wat meer op de kaart te zetten. Ja. Dus we doen dat die twee singles er ook nog gaan komen dit jaar. Ja, want heb jij, heb jij trouwens nog wat, wat, wat leuks qua streams of uh, uh, ga je nog wat leuks doen? Qua livestreaming bedoel ja, je? Ja, ja. Uh, nee, dat staat niet in de planning. Ja, ik heb wel twee optredens nog die via livestreaming streaming gaan. Ja. Uh, die heb ik al wel een aantal van gehad. Al blijft dat wel raar, hoor, om dat, om dat te doen. <laughs> ja, inderdaad, ja, je... maar goed. Het is... Dat is zo gek, dat ja. is zo gek hier, want je, je zingt eigenlijk tegen een camera aan en dan ja. moet je gewoon heel heel, ja, blij of ja, gewoon wel je eigen ding doen, maar je krijgt natuurlijk helemaal niks terug van... Um... Nee, nee, van, van, van, van, het, van ja, het publiek, zeg maar. Wel. Ja, reacties wel, dat is natuurlijk wel, maar uh, ja, het is niet zoals optreden, maar uh, nee, echt livestream via Facebook of zo, dat uh, dat, uh, dat staat niet in de planning. Niks. Nee, nee, ja, inderdaad, net wat je zegt voor zo'n camera is het, uh, ja, een beetje kaal, hè, dat, is, uh, ja. dat je zegt ja. van, ja, uh, waar sta ik hier voor? Ja. Ja, nee, maar goed, dat begrijp ik. Als, als daar een hele zaal vol staat met, ik noem maar wat even, 10.000 man. Hé, ja, dan, dan, dan krijg je toch een beetje een soort van adrenaline stoot, zeg maar. Ja, ja en, en, en, en, ik krijg gewoon wat terug. Ja, ja, ja, dat ja, klopt en, dat, de, ja. de energie bruist er dan vanaf. En dat heb je Zeker met een, een camera, met een livestream natuurlijk helemaal niet. Nee, natuurlijk, krijg ik moet je... wel blij zijn dat het er is hoor. Ik moet wel blij zijn dat, dat je in ieder geval nog iets kan doen, zodat ja. mensen hier nog... Uh, zien En ik vind het wel tof dat er, er nog steeds mensen zijn... die, die je dan boeken uh, voor een feestje. Maar dan een online feestje. Ja. Dat er zover inderdaad wordt nagedacht dat ze dat, uh, dat ze dat gaan verzinnen. Dus dat is natuurlijk wel super tof dat het, dat, uh, dat uh, het mogelijk feestje, wordt dat gemaakt. Ja, deze, ja precies. Ja. ja, nou ja, dat is sowieso belangrijk. Hè, want anders ja, wordt, het, ja, wordt het toch een beetje narigheid uh, in, in zo'n tijd. En dan kom je ja. toch in een vergeethoekje. Ja, terwijl je eigenlijk net zo hard... Ja, aan de weg ja, ben je aan het timmeren. Ik heb de afgelopen jaren om je op de kaart te zetten. Ja, want ja. ja, je bent uh, al een behoorlijk poosje bezig. Ja, precies. Ja, want die... ja dan, dan uh, werk je er met z'n allen heel hard aan om, om je dan ergens, uh, ja, om je doelen te bereiken. En dan komt in één keer corona en dan is in één keer meer dan een jaar gewoon... Uh, ja, daar is wel tussendoor wel wat natuurlijk weer ja. gebeurd. Maar dan, uh, ja, weet je, dus je wordt gewoon zo met beperkingen opge, opgezadeld. Maar goed, uh, we kijken gewoon weer naar de toekomst. Zo en, is het. Uh, er staan weer dingen in de agenda. En er staan weer heel veel Ze zijn wel gepland. Dus laten we hopen dat we gewoon, uh, gewoon lekker in de zomer weer uh, ons ding kunnen doen. Nou, zo is het. En dat, uh, ja, dat zeg ik, daar blijf ik ook naar uitkijken. Eh, heerlijk, zonnetje. schijnt nu ook nog een... jaar. Oh, heerlijk. Ja. op het terras, een ja. wintje of een wijntje. Ja, heerlijk. Nou ja. <laughs> ja. Ja, hoor, het mag, uh, voor mij mag het weer. Nou, Laat ik het zo ook. zeggen. <laughs> voor iedereen, denk ik. Ja, voor een hoop mensen wel. Kijk, hier... Uh, uh, het, het is niet zo dat ik uh, uh, ja, daar, daar heimwee heb, hè, een heimwee naar heb. Een drastisch, uh, ja, een, een soort dwangmatig iets. Dat, uh, ja. dat heb ik gelukkig niet. Nee, nou, nou, maar, is, het is wel, maar het is gewoon überhaupt dat je gewoon... Um, uh, niet hoeft, te, niet hoeft na te denken... naar een of andere beperking die er nog is. Ja, gewoon het feit ja. dat je s'avonds gewoon denkt om 9 uur... nou, laat ik eens even een uh, wijntje doen... met mijn vriendin of uh, weet ik veel... Of we ja, dat, ook, dat, en, ook, je ook, ook dat is lastig. Maken. Ja, ja, ja, ja dan dan je het, die, die klok. Hè, dat, dat, ja, ik, ja. Ik, ja, dat ervaar ik wel als vervelend. Ja, want, ja, je, zou, je zou gewoon een hond aanschaffen eigenlijk. <laughs> eigenlijk Alles wel. Om nou, Dat weer naar buiten te ja, gaan. ja, ja. Even, even een ommetje. Ja. Hey, maar ik, ik zou. Hey, Fink, we moeten hem gedraaien voor het nieuws van, van 6 uur. Anders kunnen we hem niet eens meer draaien. Nee, precies. Dus ik zou zeggen: ja, kondig hem lekker aan. Ga ik doen. Nou, lieve luisteraars. Mijn naam is Sam Kengeveld. En dit is mijn allernieuwste single, Hey. Hey, jij. Nee. Hey. Hey, Pemke, dankjewel. Dankjewel en tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer en succes. Doei. He. Hoi, hoi. Doei. doei. Hoofd omhoog, laat je niet kisten. Blik vooruit en blijf optimistisch. Denk aan de mooie momenten. keep the come up me and my children see so so Dan we gaan naar uh, het nieuws. Van zes uh, van uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Entertainment for you. Tot de klokjes van zeven uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van zes uur.